Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Italië kunnen de kiezers hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. Belangrijkste thema's zijn de economie en de immigratie. Een duidelijke winnaar tekent zich op voorhand niet af. In de afgelopen twee weken mochten er geen peilingen meer worden gehouden. Uit de laatste peilingen kwam naar voren dat Forza Italia... de partij van oud-premier Berlusconi op winst staat... net als de anti-immigratiepartij Lega. Ook de anti-establishmentpartij Vijf Sterren Beweging... rekent op een goed resultaat. Verwacht wordt dat de regering de sociaaldemocraten van premier Gentiloni fors gaan verliezen. De stemlokalen in Italië zijn tot 11 uur vanavond open. Een hoge Zuid-Koreaanse delegatie brengt morgen een bezoek... aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De vertegenwoordiging gaat daar twee dagen praten over toenadering... tussen de landen en mogelijke gesprekken tussen Washington en Pyongyang. Het bezoek komt na de voorzichtige dooi tussen Noord- en Zuid-Korea... tijdens de Olympische Spelen vorige maand. De Zuid-Koreaanse delegatie vliegt na het overleg in Pyongyang door naar de VS om de belangrijkste bondgenoten op de hoogte te brengen van wat is besproken.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 Het weer, het is droog vandaag met af en toe zon. Vanmiddag worden het tussen de 3 en 10 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen... maar vannacht wordt het weer droog en klaart het op. Het kwik daalt dan tot rond het vriespunt... en hier en daar kan het even glad worden. Morgen ook droog bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Wetenschappelijk onderzoek toont aan... dat kleine klassen leiden tot betere leerprestaties. Bij Luzac weten we dat al 30 jaar...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 wat jij Welke neem je? Nou, ik denk dat we deze tak moeten nemen. Dat is Een beetje dikke stam. En die past precies in het gat in het ijs wat Luc gemaakt heeft. Er zitten wat zijtakken aan, dus nou, daar kan hij op gaan zitten. Dit is een mooie, een mooie... Nou, laten we maar naar de waterkant gaan. Maar goed, er ligt nog ijs hier. Ja, er ligt zeker nog ijs, maar ja, je moet ook dingen voorbereiden, hè. Ja. Dus uh, dat ijs is over een paar dagen weg. En, uh, maar ook al eerder kan de ijsvogel natuurlijk hier naartoe komen. Okay. Ja, uh, Jelle Harder van uh, ijsvogelwerkgroep uh, uh, Gooi en Vecht. Gecht en Gooi. Gooi en Vechtstreek. Gooi en Vechtstreek. Die uh, plant nu een, uh, nou, een, een stevige tak in het, in het water. Luc uh, ja, Hoogestuin Boswachter. Jij was er eigenlijk nog bij om handen spandienst te verrichten. Ja. Maar je staat hier met je handen in je zakken. Ik sta gewoon toe te kijken hoe Jelle prachtig die boom in het water zet. Dus. Want die <laughs> heeft, dat is de man die, ervan weet, die, die precies weet hoe het moet. Hè. Uh, uh, maar Jelle, als ik dit zo zie... Het ziet er niet uit. Nee, dit is eventjes wat provisorisch. Dat is vooral voor jou, Menno. Nee, dat... ja, jij denkt het is voor de radio. <laughs> het maakt niet uit. Maar dit maakt wel uit. Want ja. wij hadden bedacht... We zitten altijd hier prachtig ja. daar zo achter het raam. Onze commentaarpositie. Ja, ja. En uh, wij, wij willen graag een uitzicht op een, een tak met een ijsvogel. Ja. Want de ijsvogel uh, leeft hier. Klopt. Nee, dat is, dat is een hele leuke gedachte. En moet ook zeker gedaan worden. Alleen kijk. <lacht> uh, wat, wat er nu gebeurd is. Er is nog ijs. Er is een gat in het ijs gemaakt. De ondergrond is keihard. Ja. En als het straks allemaal wat zachter is. Dan kunnen we er een wat betere tak in steken. Die een uh, meter of twee naar voren steekt. Uh, boven het water. Een meter hoog boven het water. En dat je hem net vanuit jullie commentaarpositie... Kan dus dit is even tijdelijk. Dit is even om te laten zien hoe het zou kunnen. Maar er komt een echte. Er komt een echte. Oké, okay, goed. Nou, ik frommel nog een beetje en dan kijken we of we hem tijdelijk nog iets mooier neer kunnen zetten. Ja, dit is toch wel wat? Nou hoor. Het Zo'n beetje schuin. Ik vind hem mooi. Ja, zeker. Ja, nee, dit, dit voldoet nu even. Kijk, het kan nu zomaar een ijsvogel. Hij zou zomaar kunnen komen. Goed, uh, dit la ja, we staan nog druk de, de vergaderen over die tak... of die nou wel of niet goed is. Uh, Jelle denkt toch al dat, het, dat, dat die aardig is. Uh, goed, dit uur uh, zorgen Luc en Jelle dat die tak echt degelijk... in het ijs komt te staan. Hebben we aandacht voor de eerlijke bankwijzer. Uh, aandacht voor een prachtig boek over de soms gehate patat-etende... zilverenmeeuw en filosoof Johan van der Gronden... en oud-directeur Wereld Natuurfonds... over de never-ending story van de hongerige dieren... in de Oostvaardersplassen. Tot 10 uur is dit vroege vogels. Salon Orkest Trocadero met de toepasselijke Petersborger Schlittenfart. Um, ik sta hier nog steeds buiten met uh, Luc Hoogstein en uh, Jelle Harder. Jelle de, de tak staat. Um, aanleiding om weer eens even te praten over de ijsvogel. Want de afgelopen weken zijn het barre weken geweest voor de ijsvogel. Ja, op het moment dat het gaat vriezen... dan uh, worden we altijd wat letter als ijsvogelwerkgroep. Want uh, als er echt ijs komt, en dan moet je denken als het een week of twee aanhoudt, dat er dus heel veel dicht gaat, dat je dus eigenlijk al een beetje kan schaatsen, dan worden we heel alert. Want uh, vriest het dan door, Ja, dan moeten wij toch proberen hier en daar nog een wak open te houden om wat ijsvogels te kunnen redden. Jij hebt ook wel opgeroepen, toch, de afgelopen periode? Hak een wak. Ja, dus echt weer aan de, het hele netwerk hier in, in Gooi-en-Veststreek en ook voor een deel daarbuiten. Van uh, ja, Als je dus denkt, van nou, vlak bij mijn huis is zo'n mogelijkheid om dat te doen, doe dat dan. Moet je iedere dag wat wel één of twee keer heen gaan uh, om het open te maken. Een vierkante meter... Dat is eigenlijk groot genoeg. Mm -hmm. Hou het wel open. Dus het ijs eruit halen als je het open slaat. Zorg dat je het bij een, een paar takken in de buurt dus. Bij een struik. Of zet er een tak neer. Zodat die vogel vanaf die tak natuurlijk wel het water in kan duimen. Ja. En niet in de buurt van waar, je, waar je dan weer de schaatsers heel erg woedend kunt maken. Hè? Want nee. die houden natuurlijk ook van die ene keer per, per vier jaar dat ja. er een stukje ijs ligt. Ja. Nee, dat is correct natuurlijk. Dat, je moet om je eigen veiligheid al denken als je dus zo'n wak maakt. Maar je moet zeker ook om de schaatsers denken. Dus als dat bij bijvoorbeeld een boom of een struik is. Daar ja. komen die schaatsers dan niet. En dat ja. doe je tegen die boom en struik aan. Goeie plek. Ja. Want een ijsvogel houdt niet van ijs. Die moet voortdurend kunnen vissen. Ja. Die moet achter visjes aan. Ja, ja moet echt uh, een stuk of tien visjes op een dag wel kunnen vangen. En uh, van de week zag ik dus bij een wak van nog kleiner dan een vierkante meter... een ijsvogel midden in huizen in een struikje zitten. En denk je denkt, ja, wat, wat doet hij er nou? Zit hij nou alleen maar te rusten daar? In één keer plomp in het water en komt met een klein baardje boven. En zo gaat dat. Ja. Ja. Tien visjes per dag. Ja. Als hij daar nou niet aankomt, hoe, ja. hoe, lang, ja, hoe lang kan zo'n ijsvogel uh, mee zonder vis? Ja, zonder vis uh, eigenlijk niet. Kijk, wat er dus gebeurd is natuurlijk als vogels niet kunnen eten... dus ook ijsvogels, ja, dan verzwakken ze. En bij ijsvogels, die, die hebben een, een verenpak wat, uh, wat waterafstotend moet zijn... want ze duiken constant in het water. En hoe, hoe doen ze dat nou? Die hebben bij hun stuit, dus waar de staart begint... daar zit een vetklier en als ze daar met de snavel langs poetsen... komt daar een olieachtige substantie uit. En uh, dat smeren ze dus met het poetsen smeren ze dat over hun veren heen. Dus als ze het water in duiken en er weer uitkomen... dan zie je de druppeltjes eraf rollen. Als ze te weinig eten krijgen, dan werkt die stuitklier die werkt niet goed genoeg meer. Dus, met andere woorden, ze kunnen zich niet meer waterafstotend maken. Ja, dan ben je drijfnat, kom je het water uit en je wordt ziek. Je krijgt... Uh, er komt een kieviet langs. Hey, hey, Luc. Ja, Luc wijst op de kieviet. Uh, sorry hoor, ja, ja, ja, ja. Jelle, we onderbreken je verhaal voor ja, ja. belangen kievietnieuws. Eh... Uh, ja, we hadden het er straks over de dode kievit. Jij je hier gevonden had. En dan vliegt leven er levende voorbij. En we hoorden ja. het ook al roepen. Dus deze is bezig met de bots. Dat is een goed teken. Ja. Ach, wat fijn. Ja, nee, ik word er gelijk warm van. Want dit lijkt ja. dan toch een beetje op, op, op de kievit. die hier zich dan rond stadzicht altijd ophoudt. Hè? Ja, dat lijkt er wel ja, op. Ja. Leuk. Ja. Um, de afgelopen weken, Jelle zwaar weer. Maak je je dan direct al zorgen over de ijsvogelpopulatie? Nou, niet zo meer als, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden. Want toen hadden we veel minder ijsvogels. He, als je kijkt in die jaren. 80, 90, Ja, daar hadden we bijvoorbeeld 400 paar ijsvogels in Nederland. Dat vonden we al heel veel. Ja. Maar de laatste drie jaar kun je wel zeggen. Daar zitten we dik boven de duizend. 2016 in Nederland, meer dan 1300 paar. Ja. Nou, dat is geweldig. En, en ook hier in de regio Gooi en Vechstreek, vorig jaar weer een nieuw record. 104 paar ijsvogels, ongekend. Ja. Hè? Ook in de jaren 80 hadden we 10 tot 15 paar ijsvogels. En ik heb even zitten berekenen... hoeveel jongen zouden er nou geboren zijn... Als je dus hier in de regio kijkt, vorig jaar zijn er ongeveer 1500 jongen geboren. 1500, ja. alleen hier. En als je dat op Nederlandse schaal bekijkt, als je dezelfde berekening toepast... dan kom je aan ongeveer 20.000 ijsvogels zijn in de herfst dan in Nederland aanwezig. Dus oude en jonge vogels samen. 20.000, moet je je ja, wat ervoor voorstellen. He, ja, ja. Ja. En dat komt allemaal door onder andere de verbeterde waterkwaliteit... maar ook omdat mensen zoals jij en jullie, en jullie werkgroepen in het ja. hele land zorgen voor... Nou ja, dit soort takken die we net neer hebben gezet, hè? En, en wandjes. Ja, niet alleen takken, maar vooral in de broedtijd: dat er dus broedplekken zijn. Hè? Want als je natuurlijk een hele flauwe oever hebt of een oever waar allemaal riet staat, ja, daar kunnen ze niet broeden. Dus wij maken op geschikte plekken maken wij een stijlwandje van minstens een halve meter hoog en een meter breed of iets langer. En daar broeden veel ijsvogels in. Hè? Bij ons in de regio gemiddeld ieder jaar 67% broedt in een ijsvogelwand. Ja, want ze willen een wand en dan willen ze een tunneltje maken. En ja. daarin broeden ze dan aan het einde in een holletje. Ja. We kunnen dat ook prachtig zien, natuurlijk ook op beleefde lente bij de, bij de nestkasten. Ja. Um, ze zitten er nog niet, hè? Nee, het nee, is dus nog helemaal bevroren daar, uh, die vijver waar dus die ijsvogelwand staat. Ja. Maar goed, dat komt binnenkort wel. Want ze gauw die dooi in, echt inzet, en is het ijs snel weg, en dan zie je overal de ijsvogels met het, de balts beginnen. Dan gaat het hard. Um, de reden dat wij nou hier met deze tak bezig zijn, uh, dat is, Luc, omdat hier, hier zit ook een ijsvogel, vlakbij het Botenhuis. Ja, in het Botenhuis hebben we eigenlijk elke dag al een ijsvogel, die jaagt daar op, op de visjes. En dat uh, is eigenlijk een vaste prik. Ja. Waarom nou juist zo op deze deze plek. Nou, je, ziet het, je ziet het eigenlijk al, Het is open water en dat is een randvoorwaarde voor ijsvogels. Maar daarnaast uh, schuilen heel veel visjes onder die boten. Dus is lekker veilig, de reigers kunnen er niet bij komen, de futen meestal ook niet, een beetje donker. Maar zo'n ijsvogel weet dat en die gaat daar specifiek zitten om te, om te jagen op die kleine visjes. Ja. Is het ook omdat het hier het einde van, van die vaart is? Het, het stopt hier. Zitten de vissen hier een beetje in een, nou ja, niet in een fuik, maar een beetje in een, een dead end? Het speelt mee, maar wat ook meespeelt... is dat het water hier wat dieper is dan in de rest van het naar de meer. Dus ze, ze hebben gewoon meer mogelijkheden om ook dieper te gaan zitten in het water als het echt heel koud gaat worden. Dus dat speelt ook mee. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, Jelle, binnenkort wordt deze tak dus, als het allemaal wat minder bevroren is... vervangen voor een echte hele goeie? Ja, ik denk dat uh, dat ongetwijfeld gaat gebeuren. En ik, ik vermoed dat Luc, die hier iedere dag komt... dat hij dat op een hele goede manier kan doen. Nou, en misschien zien we dan tijdens de uitzending een keer... een ijsvogeltje op onze tak zitten. Luc Hoogestein, Jelle Harder, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Overture à danser van Erik Satie. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn, het antwoordapparaat van de natuur op 035 6711 338. Hans Wickhoff. Vanmorgen rond koffietijd... wel tien kransvogels hier in de achtertuin. Als gevolg van het koude weer. Ze We zaten te piknikken in een boom met bessen. Met Suzanne Krook rijden. En ik heb gisteren... ...in de groentetuin bij de Mosstraat... ...een klein hoefblad zien bloeien. Ilse de Bruin, Utrecht, Plas bij La Grave, maandag... Eén kieviet, één schoolekster en de eerste Tureluur. Meneer Jansen, vanochtend zag ik de eerste bloemen... ...van het pinkruid bloeien langs het almelo kanaal. Net straat er weer die in de beeld. Toen het zo koud was kreeg ik van verschillende medebroeders de tip dat ze vanuit hun raam op het gazon kivieten hadden gezien. Dat is heel curieus voor mij, want ik zie ze zelfs niet in de weilanden in deze omgeving. Geen enkele kiviet. Maar nu heb ik het vanmorgen ook één gezien. Ik kon het zien vanuit mijn kamer. Prachtig. Mevrouw vader, we gaan uit Bemmel. Bij mij, achter de schuur, schijnt dus onlekker. En het resultaat is dat er een ereprijs staat te bloeien naast de sneeuwklokjes. Wim Nas uit Haalde, vanmorgen in de klompenwaard geweest. En wat zag ik daar, een mooie zeeavond. Bertus van de Brink uit Huizen, we hebben de hele week al een grote gele quickstart in onze kleine achtertuin. Lieve Mortemans in de beeld. Het is blijkbaar een goed tijdstip om de boomkruiper te observeren. Bij 3 graden vorst zoeken de boomkruipers elkaars gezelschap op. We vonden een dode boomkruiper op het bospad van landgoed Beerschoten. Gelukkig waren er later meerdere exemplaren van dit schuwe vogeltje te horen en te zien op de bast van de eikenbomen. Ze klauteren hippend naar boven dankzij hun lange staart en hun lange tenen. Dag dag en hartelijk bedankt voor al uw meldingen. Blijft u vooral bellen 035-6711-338. Uh, Lente staat nu werkelijk op doorbreken, dus er gaat van alles gebeuren. Meld het ons en dan zenden wij het uit de Venolijn. We gaan naar de zilvermeeuwen. Ze maken herrie, ze scheiden de boel onder, ze roven kuikens van andere vogels... en als ze niet aan het moorden zijn, dan vereten ze wel patat uit je bakje... op het terras bij de snackbar. De zilvermeeuw, kortom, niet erg geliefd... maar die afkeer berust op het voor het grootste deel op misverstanden en vooroordelen. Dat schrijft Kees, Kees Kamphuizen in zijn nieuwste boek... in de vogelreeks van Atlas Contact, de zilvermeeuw. Rob Uiter is met Kees Kamphuizen op, op pad op het strand van Texel op zoek naar geringde meeuwen. Het is een uh, grappige mix van geluiden, Kees. De dieselgeneratoren van de aannemer. Een hele grote graafmachine die hier uh, enorme buizen aan het uh, versjouwen is... om uh, het strand weer opnieuw op te spuiten na een stormseizoen. Ja, Zo vaak de beste vogelplekken zijn niet per se de meest aantrekkelijke plekken om te zijn. En nu de strandse plezier, het lijkt het de grote bouwput hier. Nou, het is een bouwput, denk ik. Nou, je hoort op de achtergrond geen ja, ja. ook wel de meeuwen waar Precies. we voor komen. Hè? Precies, er zijn, uh... nou, je hoort er nu een paar, maar er staan er een hoop. Allemaal uh, vol verwachting klopt ons hart. Nou, eigenlijk al een beetje is het al over, hoor, want ze staan al de hele dag hier. En ieder, uh, ieder schip wat hier aankomt varen, krijgen ze een nieuwe lading met bodem. Vijl, zoals vissers dat noemen. Nou ja, bodemleven dus. Over zich uit gespoeld. En dan zie je ze allemaal actief daar... waar die dreklijn nu aan het graven is... heen en weer rennen om dat wegspoelende water daar te controleren. Dus niet... want, want, want daar zit uh, zeesterren, uh, schelpen, uh, weet ik veel. Wat zit er allemaal in? Ja, het hangt een beetje af van waar die schepen het vandaan halen. We hebben ook wel gehad dat die uh, bouwvakkers... het maar bouwvakkers, hier zo... zelf de het aan het bakken waren. Dat de ene school naar de andere langs kwam. <lacht> dat zie ik nu eigenlijk niet. En je nou, kon echt letterlijk visjes over. Ja, er komt, ja. komt vis uit. Ja, niet gewoon kleine vis, maar echt uh, nou ja, marktwaardige vis. Zeg maar. maar er komt alles uit. Het hangt een beetje van uh, de vindplaats in de Noordzee af, waar het zand vandaan komt, wat er voor die meeuwen in zit. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een supletie. die is inmiddels alweer weggespoeld. En er kwamen allemaal hele grote zeesterren uit. Echt grote zeesterren. En dat was een beetje een probleem tegelijkertijd, want uh, de meeuwen waren toen net aan het eind van hun broedseizoen. De adulte vogels wisten wel eens een beetje van die zeesterren zijn groot, om je voor uit te kijken. Maar de jonge meeuwen hadden het helemaal niet in de gaten. Die dachten van, ha, daar komt iets aan. En niet, niet alleen kwam er iets aan. Er werd niet eens om een gevochten. Dus ze konden hem zo pakken. Maar dan sta je dus met een zeester in je bek. Met vijf armen die eigenlijk alle kanten uitsteken. Die je eigenlijk niet, niet wegkrijgt. En die beesten letten vaak niet op. Krijgen vervolgens die bulldozer over zich heen. Of, of gewoon een straal water. En dat was een sterfster. Die was niet te geloven onder die jongen. Die allemaal net dachten van, ik heb de, ik heb de jackpot. De grote zeester. En vervolgens was het, het de laatste maaltijd. Dus als ze niet in de zeester stikte, zoals je in je boek ook beschrijft, dan werden ze wel platgereden door de, de graafmachines. Ja, dan werden ze overreden. Doordat ze gewoon eventjes niet mobiel waren. Ze konden niet vliegen, ze waren topzwaar. Die zeester zat voorin. Dat is een beetje een probleem. Maar nou goed, de, de reden voor jou om bijna dagelijks naar dit soort plekken te gaan. is ook om te kijken of er jouw meeuwen tussen zitten. Met een groene ring met een code erop. Heb je al wat in de kijker? Ja, de enige echte zilvermel is natuurlijk een zilvermel, Want dat is een linkerpoot, een groene ring met vier letters. De rest doet eigenlijk niet mee. <lacht> en die, die beesten die broeden hier vlak achter de duinen waar we bij staan. En die komen langzaam terug. Nog maar heel langzaam. De grap is, die, die kleuringen worden, door mij, die worden steeds gemeld door mensen in Nederland. Nou, niet alleen in dit land, ook in België en Frankrijk. Dus veel beesten die ik hier zie, die blijken een dag tevoren nog in Katwijk geweest te zijn. Of zelfs in Os, of zelfs in België. Dus er is nu een vrij snelle verschuiving naar het noorden toe. Het zijn er nog steeds maar weinig. Dus ik heb hier voor, voor elke duizend meeuwen misschien twee of drie kleuringen. Dat schiet nog niet echt op. Maar dat zal heel snel opbouwen. Ze zijn allemaal weer aan het verzamelen om aan een uh, nieuw broedseizoen in uh, de Texelse duinen te beginnen. Ja, en dat is een beetje een magic periode. Want die duinen zelf, daar komen ze echt nog niet in. Het is hier hemelsbreed, nou 100 meter vandaan. Is echt geen meeuw te zien. Heel af en toe vliegen ze eroverheen, maar verder niet. Maar hier zijn ze wel. En ik zie ook in de loop van uh, februari en maart dat paardjes elkaar hier ontmoeten. Ring. Heb je daar een ring? Ja, F-A-W-L staat hier. Je moet moeten we zo meteen zelf maar door de telescoop kijken. F-A-W-L staat in dit boek trouwens. F-A-W-L was, was in het boek de eerste melding die ik zag. Samen met M-A-V-U. Dat is echt uh, wel grappig eigenlijk. MAVU is er dus niet bij, dat is, dat is zijn paardje, zijn partner. En F, de F is van, van female, van vrouwtje. F, -F is van vrouwtje en uh, MAVU, het mannetje, hij heeft een M. Maar dit beest, dat. Uh, Afgezien van een winteruitstapje staat eigenlijk altijd op de strekdam die ik daar rechts zou aan kunnen aanwijzen. Dus bij de strandopgang. Met zijn mannetje. Eigenlijk altijd. Dat is hun strekdam. Maar nou, die is terug. Ik had er al niet gezien. Er zit dus een nieuwtje. En om het te bewijzen moet je even zelf kijken. De awl kun je wel lezen. De F zie je niet, want het is een heel dun ding. En de... Grote groene plastic ring onderaan <laughs> de poot. Ja, dat is leuk. Want die had ik nog niet. Dat is een mooie. Ja, is... maar, maar weet je dan meteen van... hé, hey, dit is er eentje die ik nog niet gezien heb? Of moet je dat dan toch ook in je boekje opzoeken? Want, uh, Normaal gesproken wel, ja. Normaal moet ik het opzoeken. Deze, ja, deze is zo bekend dat ik denk... Van, ja, dat, die, die, die ken ik meteen, ja. Maar in de loop van een seizoen... gaan al die beesten voor je leven. Ze hebben allemaal een eigen verhaaltje. Sommigen blijven anoniem... omdat ze gewoon eigenlijk niks bijzonders nee, bij me doen. Niks doen, nee. Nee, niks bijzonders. Maar anderen die, die zitten echt in je geheugen gegrift omdat ze een persoonlijkheid hebben die, uh, ja, die indruk maakt en die onthoudt. Of een, of een uh, levensloop hebben die indruk maakt. Ja, wat, wat zijn nou opvallende hoofdrolspelers uit je boek? Nou, een, een hele belangrijke is uh, Maap, die trouwens inmiddels Maupeet, Dus m a, -A p is M-A-U-P geworden. Want hij, ik heb hem in 2006 al geringd. Dat dus is een van de eerste vogels. Die ring is al slecht geraakt. Ik heb hem teruggevangen, een nieuwe ring gegeven. Maap is een beest die heeft al uh, zes vriendinnen versleten. Dat is veel voor een beest wat trouw is aan zijn partner. En van die vriendin is het nog het meest merkwaardig... dat hij met twee van die vrouwen drie jongen heeft grootgebracht. En al die andere jaren eromheen was het altijd een fiasco. Dus het laat zien dat zo'n vogel echt altijd op het randje balanceert... van de jackpot naar een totale mislukking. En de kunst van het onderzoek, of de grap van het onderzoek is... te proberen te ontdekken waar dat nou vandaan komt. Hoe komt die jackpot nou tot stand? En hoe komt het mislukken tot stand? De, de neiging is natuurlijk heel groot om, om in menselijke termen... over dat soort karakters en over dat soort interacties te praten. Maar uh, jij hebt achter in je boek heb je een, een lange lijst met personen... die een rol hebben gespeeld in jouw onderzoek. Maar daar zitten al die meeuwen ook tussen met hun, hun codes. In ieder geval de hoofdrolspelers. Het blijven codes, je geeft ze geen namen. Nee, ik geef ze geen namen. Bewust niet. Omdat die codes makkelijker zijn. Omdat de namen, nou ja, je kunt, de namen worden steeds lastiger onthouden. Die codes hebben ook nog een soort van systeem in zich. Dus dat werkt beter. Maar dat we het persoonlijkheden noemen, dat is iets wat we tegenwoordig eigenlijk eindelijk mogen doen. Het was tot dusver een taboe dat je die beesten al te veel bijzondere eigenschappen kon toedichten. Ze zouden geen emoties hebben. Ze zouden geen plezier hebben. Ze zouden geen verdriet hebben. Ze zouden eigenlijk niks kunnen brudden. Het waren gewoon domme machientjes die maar wat deden. En langzamerhand beginnen zelfs wetenschappers schoorvoeten toe te geven... dat dieren in het algemeen veel meer zijn dan alleen maar een magientje... Met wat, met, wat, met, met wat vlees en wat veren eromheen. En het zijn beesten met een plan, het zijn beesten met een kennisekring. Het zijn beesten die vals spelen of juist niet. Het zijn beesten die samenwerken of juist niet. Die, die hun omgeving kennen en dan kunnen functioneren of juist niet. En beesten die dus ook mij kennen inmiddels. Ik loop twaalf jaar tussen door en de heleboel beesten weten exact dat ik het ben... Ze weten wanneer ik kom. Ze weten ook dat ik weer wegga. Dat is een heel belangrijke, belangrijke kennis. Ze weten ook wanneer ik vervelend ga worden. Wanneer ze me aan moeten vallen. W wanneer je van plan bent om er dieren uit te gaan vangen... om ze weer ringen om te hangen of zo? Bijvoorbeeld of wanneer ik voor de zoveelste keer bij hun nest uh, langs ga. Ja, al, al die karakters en al die, die, die speciale gedragingen. Uh, is, is jouw boek in die zin ook een, een soort charmeoffensief... voor ja, die meeuw die door bijvoorbeeld Mokermers toch vooral als een ontzettende pleurenslaaier wordt gezien? Ja, ik weet niet of het een charme-offensief per se is. Ik, ik probeer te vertellen hoe het beest volgens mij is. En daarbij probeer ik wel vaak de lezer door de ogen van die meeuw te laten kijken. Gewoon terug te laten kijken. Want het gekke van de, deze soort is, iedereen heeft er een mening over. De meeste mensen weten hoe het zit met de zilvermeel. Die roepen simpelweg, ze vreten alles en dan zijn er zat van. Ja, ze trekken vuilniszakken open en ze maken herrie in het dak vroeg. En ze en... eten allemaal patat en gaan ze maar door. Nou ja, dat is uiteraard niet het geval. Er zijn meeuwen die patat eten, er, worden, er zijn zilvermeel die maken vuilniszakken open. Maar draai het probleem dan maar eens om. Kijk naar gewoon eens naar het beest. Kijk eens waarom het is. Kijk misschien ook eens een beetje naar onszelf. En eigenlijk, ja, in het boek beschrijven we eigenlijk een eeuw zilvermeel in Nederland. Maar eigenlijk is het ook een geschiedenisboek over een eeuw de mens die in Nederland ombouwt... tot waar we nu terecht gekomen zijn. En die mail is echt niks anders dan een cultuurvolger. Die heeft allerlei mogelijkheden gekregen die die, die, die benut. Waarom zou die? Waarom zou die ook niet? Dat, uh, dat doet bijna iedereen. Wij hebben nou helemaal een hekel aan die mail. Ja, ik probeer te begrijpen waarom dat is. Ik denk omdat hij ons zo'n nadrukkelijke spiegel voorhoudt van, nou kijk, dit doen jullie allemaal. En ik profiteer ervan, dat zelfs. Maar jullie hebben dit gedaan. Jullie hebben die vuilnisbeeld gemaakt. Jullie gooien die ondermaatse vis overboord. Jullie zetten die lege vuilnis of die vuilniszakken op straat. Jullie allemaal. Ik profiteer er alleen maar van. Ik, ik geef je op een briefje, als je zelf ook gewoon met interesse naar dit soort beesten gaat kijken, naar ieder willekeurig beest gaat kijken, dan ga je ervoor vallen. Dan ga je zijn problemen zien. Dan ga je zijn vermogen zien. Dan ga je zien wat voor een Spectaculaire teamkampers, het zijn, want het mij, we kunnen een hoop hoor. Die kunnen een hoop verschillende dingen. Het zijn beesten die echt uh, niet zomaar wat, uh, wat doen. Maar een ander, ander aspect van, uh, van de hele story is ook dat ze eigenlijk allemaal een eigen verhaal hebben. Het zijn individuen, net als wij. En dat, uh, in die zin, ja, ik hoef er geen eens persoonlijkheden van te maken om te ontdekken dat het wel degelijk zijn. Muziek van Dario Marianelli. I wouldn't trust him with my bicycle. Muziek uit de film The Darkest Hour. Geweldige film en een fantastische rol van Gary Oldman. Gaat dat zien, gaat dat zien. We verlaten even het naar de meer. Wij gaan naar Walter Tempelman met nieuws over de WK Sprint. En dat wordt gehouden in China, in Changchun. De tweede dag is begonnen. De eerste afstand zit er al op. En dat is de afstand, de 500 meter voor de vrouwen. Het gaat een strijd worden, de wereldtitel uh, tussen twee dames. Tussen Jorien Termors en tuss tussen Na Nao Kodaira. Die Japanse die gaat aan de leiding. Dat is ook niet verrassend. Kodaira is de regerend olympisch kampioen op de 500 meter. Regerend wereldkampioen sprint. Maar Termos zit heel goed in het spoor. Ze heeft zojuist een uitstekende 500 meter gereden. Ze verloor de rit, weliswaar van Kodaira, maar het verschil was niet groot. 37 72 voor Kodaira. Om 37,86 voor Termos. En dat betekent dat het verschil op de 1000 meter overbrug is. Zometeen wordt die 1000 meter uh, gereden. En omgerekend moet Termos 7 tienden goedmaken. En dat kan ze, want dat heeft ze gisteren bijvoorbeeld al gedaan op de eerste 1000 meter van dit toernooi. Toen was ze bijna 1 seconde sneller dan Kodaira. Dus er zit zomaar een wereldtitel in voor Jorien Termos. En dat is verrassend, want Termos zei gisteren eigenlijk voor aanvang. Kodaira doet mee, dan zal ik wel niet winnen. Maar dat kan nu dus wel degelijk. Zometeen dus de 1000 meter bij die vrouwen. Um, kunnen de andere twee Nederlandse vrouwen nog richting het podium? Marit Leenstra wellicht staat nu op de zesde de plek met die duizend meter nog te gaan. Letitia de Jong die staat tiende. Een podium is uitzicht. Ze hoopt zich nog te verbeteren. Dat kan ook op die duizend meter. Plek 6, plek 7 is zeker nog haalbaar voor Letitia de Jong. Zometeen in China verder in Changshun met het mannen toernooi. De 500 meter gaat daar zometeen beginnen. En daar is het zeer zeer spannend. Lorentzen de Noor aan de leiding. De kapers op de kust zijn twee Nederlanders. Kai voorbij en Kjelt Nuis. Dankjewel, Walter Tempelman. Uh, vanaf Changchung, het WK Sprint. Um, de drie grootste Nederlandse banken, Rabo, ING en ABN Amro... stoppen hun geld massaal in plofkippen en kooivarkens. Dat blijkt althans uit het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer... dat deze week is verschenen. Aan de telefoon Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection. Hij is woordvoerder namens de Eerlijke Bankwijzer. Dirk-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Benno. Jullie, uh, ja, jullie een, een, een nagelen de Rabo, de ING, de ABN... echt aan de, aan de schandpaal hè, met dit rapport. Waar, waarom is dat nee. nodig? Nou ja, dat doen ze zelf. We hebben gewoon naar de financiële links gekeken... tussen de drie grootbanken en de grootste dertig bedrijven ter wereld... als het gaat om vleeskippen en varkens. Inclusief ook de, de vijf grootste retailers en vijf grootste fastfoodbedrijven. Ja, en daar komt dan uit dat het inderdaad om miljarden gaat. en Met name de Rabobank die zit daar uh, overal in eigenlijk. Met, met 6,8 miljard uh, ING en met name ABN is psychisch. Is, is ja, en we vinden het wel belangrijk om te laten zien waar het spaargeld van Nederlandse burgers eigenlijk in geïnvesteerd wordt. En dat is dus in dierleed helaas. Ja, en waaruit blijkt dat, uh, dat dat zo dieronvriendelijk is, de bedrijven waarin zij investeren? Nou ja, dat, dat zijn bedrijven met lage dierenwelzijnstandaarden. En uh, bedrijven ook nog die met de enige regelmaat um, in het nieuws komen vanwege dierenmishandeling. Uh, het belangrijkste voorbeeld is eigenlijk Tyson Foods in Amerika. Leverancier uh, McDonald's en, uh, en KFC onder andere. En die komen eigenlijk jaarlijks wel in het nieuws vanwege uh, verschrikkelijke omstandigheden op hun, uh, op hun farms. Um, maar wat ik al zei, het, het, het zijn gewoon ook bedrijven met, met lage standaarden die... Ja, Plofkippen produceren in, in de miljarden. Um, uh, varkens uh, nog steeds vaak gebruik maken van, van lichtboksen voor zeugen bijvoorbeeld. Mm. En van die boksen waar, waar zeugen hun hele leven in staan en waarin ze letterlijk hun kont niet kunnen keren. En dat zijn vooral Amerikaanse vleesbedrijven die het beduidend slechter doen dan Nederlandse bedrijven. Ja, we hebben ook, uh, ja, vonden we leuk om, om ook twee Nederlandse bedrijven mee te nemen voor de varkens Vion en voor de kippen Plucon. Uh, nou, daar zie je dat, dat, uh, ABN en, um ABN met name in, in Plucon investeert. Um, dat zijn bedrijven... die de afgelopen jaren wel echt... ook aan de weg aan het timmeren zijn... als het gaat om een hoger segment dierenwelzijn. Ja. Uh, zeker als je kijkt naar Plucon. Die zitten nog steeds ook groot in de plofkippen. Maar die zijn ook heel actief juist... om het welzijn van kippen wat te verbeteren. Um, maar ja, dat, dat gaat... op dit bedrag is dat maar een half miljard. Uh, het, is het, het, het overgrote meerendeel van het geld... dat, dat gaat echt naar bedrijven... Die, die nog ver achterlopen als het gaat... En, ja. en Maar als je kijkt op de website van die drie banken, dan zie je dat ze duurzaamheid en dierenwelzijn, dat ze dat verschrikkelijk belangrijk vinden. Um, uh, doen ze dan niet wat ze beloven? Ja, er, er gaat een kloof tussen het beleid dat ze hebben, dat mooi klinkt, en de praktijk. Um, en ja, dit onderzoek is wat ons betreft dus met name ook van belang om dit goed op de kaart te zetten. Om te laten zien: van ja, je kunt wel mooie uh, dingen op je, in je beleid zetten, maar gaat dat dan ook echt in de praktijk brengen? Ja, wat, wat willen jullie dat uh, de banken die uh, aan je banken doen? Ga dierenwelzijnseisen stellen aan je leningen. En als je met geld in een bedrijf zit dat ja, onvoldoende scoort op dierenwelzijn, ga met zo'n bedrijf in de slag. Uh, doe je best. En als zo'n bedrijf, ja, dat, daar dan niet naar luistert, ja, dan moet er ook een moment zijn waarop je zegt, van dan trekken we ons geld terug. Ja, maar in eerste instantie zeggen jullie benaderen die banken, benaderen die bedrijven en spoor ze aan om hun, uh, nou ja, hun, hun leven te beteren en die ja, dierenwelzijn dat, te verhogen. Ja, dat, dat is met name van ja. belang, want als je natuurlijk ja, al je geld er, er meteen uithaalt, dan heb je ook geen, uh, geen invloed meer. Dus, dus, dus we zeggen ook niet, uh, trek al je geld meteen terug, maar wel van zorg dat, dat, dat, je, dat die relatie, dat je die gebruikt om dierenwelzijn te verbeteren, want dat is hard nodig. Ja. Um, Dirk-Jan Verdonk, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Oké, okay, Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection... en woordvoerder namens de eerlijke bankwijzer. De mazurka in g-klein uit het album De Melodias van Enrique Granados... uitgevoerd door Douglas Riva. Hooibalen die over het hek werden gegooid. Boswachters die werden bedreigd en uiteindelijk de provincie Flevoland... die stadsbosbeheer dwingt om dieren bij te voeren. De discussie over de grote grazes in de Oostvaardersplassen... is dit jaar ongekend hoog opgelopen. Uh, wij volgen deze discussie uiteraard ook al jaren... En dan zie je en hoor je heel veel oude verhalen steeds weer terugkomen. Luister bijvoorbeeld even mee naar een stukje uit een reportage uit 2009. Verslaggever Henny Radstaak maakt een inspectieronde met boswachter Jan Grietspoor. Kijk, daar legt een, een dacht tegen dat, dat grondwalletje aan daar. Nou, wat opvalt is dat hij die, dat die, dat die ligt, ja. dat hij alleen is. Dus nou, dat is voor ons een reden om, om te gaan kijken. We gaan hier even door het greppeltje heen. je een klein beetje vast. Ja. Je ziet ook geen andere beest in de nee, buurt, hè? Je ziet geen dus andere beest in de buurt, dus dat is een, een, een nadrukkelijk signaal van jongens: hé. Hey, dat klopt niet, hè. Dus op dit dier grijpen we in. Dus zeg? ja, er is eigenlijk. Dan kan je hier wel, hè, Je kan met hem naar de dierarts gaan, of je kan, je kan met hem. maar ja, waarom doe je dat niet? Waarom ja, je dierarts? Nou, nee, ja, Nee, Wat moet je dan? Je kan hem een baal hooien Nou, dan red je het individuele dier. Maar er komt er gewoon een moment dat je gewoon te veel dieren hebt. Te veel dieren, dat er gewoon dieren doodgaan. Uh, dat er nog meer dieren doodgaan. Dus als je op een kunstmatige manier in gaat grijpen. dat je zegt van nou: ik ga ze behandelen met medicijnen. ik ga er een heleboel hooi van gooien. stel je voor dat je dat proces. wat we nu, nu voor staan. dat je denkt, jongens, dat dier dat moet je op een gegeven moment afschieten. dat je dat twee, drie jaar uit kan stellen. Dan loopt het hele gebied stijf om het dier. lopen er nog veel meer. Je hebt geen enkele vorm van natuurlijke selectie. en je zit met enorm aantal dieren. en dan op een gegeven moment. ja. Wat moet je er dan mee? Hè? U hoorde Jan Giekspoor in gesprek met uh, Henny Radstaak in 2009... bij mij aan tafel uh, aangeschoven, Johan van der Gronden. Johan, goedemorgen. goedemorgen. Uh, Johan, voordat wij verder praten over dit uh, uh, probleem en dit fenomeen... Uh, uh, gaan we heel even naar, terug naar de NOS in Hilversum voor een kort nieuwsbericht.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 Dankjewel, Tring Straatman. Uh, aan tafel dus Johan van der Gronden, oud-directeur van het Wereldnatuurfonds en tegenwoordig onder andere voorzitter van de koepel van natuurbeschermingsorganisaties, IUCN. Uh, ja, Johan, hoe heb jij de discussies van de afgelopen dagen ervaren? Nou, een beetje weemoedig, moet ik je zeggen. Uh, het eerste wat mij van het hart moet is dat, je, uh, nou, dat we toch al een dieptepunt hebben bereikt, ook in onze bestuurlijke verhoudingen. Uh, nou, weten we allemaal dat de provinciale politiek niet altijd het hoogst haalbare is. Maar we leven wel in een rechtsstaat. En uh, hier is op grond van uh, intimidatie en uh, ja, raddraaierij... Een, uh, een emotioneel besluit genomen door de provinciale staten. Ja. Ja, dat is in Nederland toch wel heel uitzonderlijk. Hè? De, de, de landelijke politici uh, ja, over elkaar heen om altijd te zeggen... op het moment dat er dreiging is, wij wijken niet voor intimidatie... Wij leven in een rechtsstaat en wij besluiten op een ordentelijke manier. En van de overheid verwacht je dat ze uh, uitvoerders, in dit geval dus de, de, de, de zelfstandige bestuursorganisatie als, als staatsbosbeheer goed beschermen. Ja. Je doelt op het feit dat uh, hè, er is natuurlijk heel veel ophef de laatste week on ontstaan over de, de dieren in de Oosthoudersplassen. Ja. Er zijn hooibalen over hekken gegooid door, door mensen die zich ja, uh, uh, zorgen maken over die dieren, die daar betrokken bij zijn... En... En, en er zijn ook mensen die boswachters bedreigd hebben... Zo met de het. dood zelfs. Uh, van als jullie niet in actie komen, dan weten we jullie te vinden. Bij intimidatie en, en, moet je optreden en, ja. en, en niet door de knieën. Dus ik vind dat... Uh... En uiteindelijk heeft weer, de, de provincie Stad Bos weer uh, opgedragen... Om, uh, om bij te gaan voeren. Dat is nu de status Tegen alle de status quo. Uh, uh, adviezen van de deskundigen in... Ja. tegen alle beleidsmakers in... In de wetenschap, in de volle wetenschap, dat je het probleem hiermee verergert. Ja. Terwijl de ja. uh, Staatsbosbeheer natuurlijk ook laat weten dat ze, en dat hoorden we net ook in het fragment, dat ze ja, dagelijks in het gebied zijn en ervoor zorgen dat dieren niet verkommeren. Er is nu natuurlijk een. Uh... Nou, dat is het punt. De Staatsbosbeheer doet zijn stinkende best. Uh, ja, doet dat ook op een uitstekende manier, doet het op een hele gebalanceerde manier, legt ook ook buitengewoon goed uit. Nou kan ik me best voorstellen dat de emoties soms hoog oplopen... want uh, door dat nieuwe stukje wildernis in Nederland... een heel bijzonder natuurgebied loopt onder andere iedere kwartier een trein. He, dus je kunt als forens, zonder dat je misschien al te veel weet... van de achtergrond van het gebied, zie je sterk vermagerde dieren... en denk je, nou dat kan niet. En ze lijken ook nog, he, dat is natuurlijk een van de nadelen... He, ze, ze lijken ook heel sterk op gehouden dieren. Dus we zien daar koningspaarden, die associëren we met paarden in een weiland. We zien daar hekrunderen, die associëren we met koeien in een weiland. En we denken, ja, dat kan toch niet? Want ja. als er een vermagerd paard in een weiland staat... dan bel je de dierenbescherming en dan gaat er iets gebeuren. Dus we vermengen hè, wilde natuur met onze gehouden natuur. En dat hebben we, ja, een beetje, we hebben misschien wel een beetje de kat op het spek gebonden. Dus ik, ik snap wel dat die emoties hoog oplopen... Ja. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn door omstandige maatregelen te nemen. En het lijkt er nu op dat we wel een, een, in ieder geval een tijdelijk dieptepunt hebben bereikt. Ja. De afgelopen week is, is vaak uitgelegd, ik zal nog even samenvatten... Hè, wat ons er eigenlijk de hele week al wordt verteld over het bijvoeren door biologen, ecologen... Staatsbosbeheer, van, nou ja, als je nu ineens extra voer geeft... terwijl de, de thermostaat bij deze dieren al laag staat... Ja. Om, gooit dat de boel in de war, dominante dieren krijgen het eten... de zwakkeren juist niet. Ja. En, en met, met extra wintervoer wordt de voortplanting alleen maar aangejaagd... waardoor er volgend jaar nog meer dieren zijn... En Misschien het probleem nog groter wordt. Dat aan de ene kant wordt uitgelegd. Aan de andere kant zijn er zoveel mensen die zich zorgen maken over die dieren. Je zegt, hé, vanuit de trein zie je het, ja. je kunt er langslopen. Er zijn excursies, ja. er leven veel mensen rond dat gebied. Ja, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Nou ja, kijk, het is wel. Uh... Het is een enorm spanningsveld. Het is een enorm spanningsveld. Het is ook heel fascinerend. En in zekere zin moeten we het ook omarmen. En ik, ik zeg dat met het oog op um, ja, de vermoede situatie waar wij naartoe gaan wereldwijd. Ja, dus je krijgt, de we zitten straks met 10 miljard mensen op deze aardbol. sterk urbaniseerde omgeving. En dan hebben we plukken aan wildernis. Vaak, nou ja, uh, heel dicht ja. bij urbane centra. Ja. Uh, met een enorme grote scheiding in levensfeer. Ja, zoals we dus dat hier ook, echt, dat hebben. Hier ook ja. echt hebben. Ja. Dus het zit heel dicht op elkaar. We hebben intensieve veehouderij en akkerbouw. Op een steenworp afstand van een van de meest ja, vrije wilde natuurgebieden van Nederland. Waar ecologische processen ja, hun eigen gang mogen gaan. Nou, dat is. Dus je ziet alle contrasten, zie je, nou ja, zie je, voor, je voor je oog eigenlijk zie je afspreken. Ja, en in dat spanningsveld hebben we dus ieder jaar opnieuw ja. deze discussie. En dan is het heel erg belangrijk, denk ik, dat we dit niet opgeven en dat we dit goed krijgen. Dus een van de eerste uh, dingen die we moeten doen. En dat, daar, daar hebben we eigenlijk al, nou, daar liggen al tien, 15 jaar liggen plannen voor op tafel. We hadden aanvankelijk onder de ecologische hoofdstructuur het voornemen vanuit de Rijksoverheid om de Oostvaardersplassen te verbinden, zo'n 6.500 hectare... met het Horsterwold, nog eens 5.000 hectare, via een wildwissel. Uh, die is geschrapt uit de bezuinigingsoverwegingen. Vervolgens, een aantal jaren later, heeft de provinciale overheid gezegd... nou, we gaan die verbinding toch maken. Want wij gaan zelf over onze provinciale natuur... dat is die decentralisatie van het natuurbeleid ja. geweest... Daar heeft destijds, daar heb ik ook een rol in gespeeld... het Wereld Natuur en het Flevolandschap Landschap... en Staatsbos hebben de handen in elkaar geslagen... met particuliere investeerders en gezegd... nou, dan gaan we dit doen. Ja. De, de, de, dit gebied, oost Plas, ja. zou verbonden worden met het Horstewold... en daardoor zelfs met de Veluwe... Ja. en uiteindelijk zelfs met Duitsland. Hè? Dat nou was ja, de kijk, gedachte achter dit gebied... en daardoor zouden die dieren een enorm gebied hebben... en ja, eigenlijk altijd maar wel Maar dat is een universele gedachte he, achter ja. natuurbescherming. Want je kunt, zeker zo'n een klein landje als Nederland... Die, al, al die kleine eilandjes kun je uitsluitend... Qua uh, hoog houden. Uh, als je ook zorgt voor verbindingen, voor bufferzones, ja. voor corridors... anders gaan we het niet redden. Maar dat is niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. Het is onverstandig dat het niet gebeurd is. De laatste keer is het gesneuveld net voor de Raad van State. Daar heeft de Raad van State het zogenaamde provinciaal inpassingsplan. Ja. Hè, hebben ze vernietigd. Dus ja, daar sta je de rest 10, 12 jaar aan gewerkt. Dus dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus eigenlijk... Maar je moet dat idee niet laten varen. Want in isolement, en ik vind ook wel dat het publiek daar een beetje gelijk in heeft als je echt het op die vijf tot zesduizend hectare moet houden... en je wilt je, nou ja, je wildernisexperiment ja. daartoe beperken... Ja, dan blijf je dit houden. Dus je ja. zult, er is sowieso behoefte aan een zekere beschutting in de winter. Dus je begrijpt de mensen die zich nu opwinden over dat gebied... en die zeggen, ja, wij hebben die dieren daar geplaatst ooit. Ja. Wij hebben dat gecreëerd, ja. dit natuurgebied, dat hek omheen gezet. Ze kunnen er niet uit, ook al had... Jan van der Gronden en de zijnen, ja. dat allemaal bedacht dat ze naar Duitsland konden, naar de V, dat kan nu niet. Dus ja, maar we, dit, maar we kunnen het relatief klein houden. Dit, we dit, hoeven dit, niet meteen naar Duitsland. Nee, maar nou, wordt... goed naar de, de, de Wold en de Veluwe. Dat, dus de Wold, dat hier is de de er relatief ons dichtbij. Ja. De wildwissel, die wildwissel is er ook. Die heeft Staatsbosbeheer in bezit. Hè. Dus dat hoeft helemaal niet een heel groot uitgebreid natuurgebied te worden. Je kunt dus maatregelen treffen waardoor in de winter dieren beschutting kunnen zoeken. Dus dat betekent in ieder geval dat die edelherten waarschijnlijk denken van... Ja, weet je wat, ik ga een tijdje lekker in het bos zitten, want het is meer veel te guur... Ja. Um, nou, dat, dus die, die verruiming, dat gaat in ieder geval helpen. Uh, zal ook in de beeldvorming uh, uh, helpen? De verbinding naar de veluwe is natuurlijk toekomstmuziek, hoewel ik ook denk dat dat uiteindelijk uh, zal uh, gaan gebeuren. Ja, en dan als je het helemaal over toekomstmuziek hebt, die wolf, die komt daar natuurlijk op enig moment binnenwandelen, want dat systeem is niet af. Er horen grote predatoren bij. Ja. En daar is een vergelijking wel leuk. Het wereldnatuurfonds heeft in de jaren 90 bedacht dat de zeearend geherintroduceerd moest worden. Nou, je wil niet weten wat voor hun discussies... en een papieren en een juridische ja. touwtrek. En toen we bijna klaar waren, kwam die aangevallen. Kwam Kwam zo ja. met zijn ja. twee meter spanwijdte. Nou, met de Wolf is een beetje hetzelfde aan de hand. Dus iedereen praat er al voor. Staatsboschap zegt, ja, maar om de nou wolven te, te introduceren... zoiets we erin, hebben we uiteindelijk voor ogen. Dat er een gebied zou ontstaan dat waar ook Dat gaat natuurlijk wolf gebeuren. En de dat wolf... zou een natuurlijke, een natuurlijke vijand nou. worden van de grote grazers die nu eigenlijk... En dan moet ik een uh, beetje brengen wat er gebeurd is in Yellowstone... met ja. de herintroductie van Wolven. Dat heeft een geweldig effect gehad op het ecosysteem. Ja. Ik, ik wil nog even... want dat is inderdaad een geweldig voorbeeld, maar dat voert nu net iets te ver. Ja. Voor. Ik, ik, ik wil nog even naar nu, want de, de provinciale politiek heeft, dus, heeft het voor het zeggen, hè? Ja. O, nu over dit gebied. Wat er nu gebeurt, ingrijpen van de politiek, hè? Ja. wat nu net gebeurd is, dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn. Want vorig jaar sprak verslaggever Rob Buiten bijvoorbeeld alles met Saak Simonsen, lid van Provinciale Staten voor de SGP. Mm -hmm. En die bleek heel andere plannen met de oostvadersplassen te hebben... dan staatsbosbeheer en de ecologen. Kern van ons plan is dat wij eh, toe willen naar eh, een Oostvaardersplassen... die wat aantrekkelijker is voor mensen om te zien. En wat een diverse landschap zouden wij graag willen. En eh, wij willen in de kern toe naar een ecologisch draagkrachtmodel... waarbij een nader in te stellen commissie maar eens uitspraken moet doen hoeveel het gebied nou kan hebben aan grote grazers. Want, want jullie veronderstellen dat er nu te veel grote grazers lopen... om het gebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers? Dat kan ik me zo maar voorstellen. Ja. Ja. Ja, en maar... dan formuleer je het heel voorzichtig. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik zie wel om me heen dat Oostvaardersplassen in de loop der tijd gewoon echt uh, zichtbaar veranderd is. En... Um... Nou, ik, ik, ik zou graag trots willen zijn op de en, en ik moet moeite doen om trots te zijn. Ja, want, want wat zie je dan nu als je ja, om je heen kijkt? Nou, waarom ben je daar niet trots gewoon, op? Gewoon een hele kale vlakte. Er zal eh, biologisch gezien of ecologisch gezien wel heel veel bijzonders aan de hand zijn. Maar eh, zichtbaar vind ik het echt een hele troosteloos gedoe. Troostloos, troosteloos gedoe, zegt Sjaak uh, Simons, lid van Provinciale Staat voor de SGP. Snap je dat, zo'n uitdrukking? Dat troosteloze gedoe heeft aanleiding gegeven tot een van de best bekeken uh, Nederlandse bioscoopfilms over de natuur ooit. Hè? Ja. Uh, na, de, de, de Nieuwe Wildernis. De Nieuwe ja. Wildernis. Dat ja. was destijds de best bekeken Nederlandse bioscoopfilm na Verliefd op Ibiza. Ja. Ook op de publieke omroep. We hebben miljoenen mensen ernaar gekeken. We waren allemaal uh, apen trots op. We worden er in het buitenland op aangesproken. Wat wij in Nederland wel niet... Bewerkstelligd hebben daar. Dus ja, en dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de seizoensopname. Kom je nu in ja. het, met een wat strenge staartje van de winter. Uh, kijk je nu om je heen in de Oostvaardersplassen, lijkt het desolaat. Maar dat voorjaar staat op uitbreken. Het is een, uh, een gebied met een legendarische productiviteit. Maar heeft die nieuwe wildernis. laten we het een soort charme-offensief voor onze wilde natuur noemen. heeft dat dan niet gewerkt bij. Ja, ja, ik denk we zijn relatief uh, kort van memorie. En, met alle respect, als we het... Kijk, natuurbescherming is een kwestie van lang adem. En ja. Natuurontwikkeling zeker. En maar, ook van, maar ook van draagkracht. En ook van draagkracht. Draag, van draagkracht onder de bevolking, de mensen die, nee, die er omheen wonen. Maar het ecologische draagvlak, waar de SP-woordvoerder die net in het fragmentje naar voren kwam... wat hij graag wil hebben, dat is er al. Dat is al door 25 internationale commissies vastgesteld. Want... De draagvlak, het ecologisch draagvlak, bepaalt namelijk het aantal dieren dat daar voorkomt. Want daar wordt niet op ingegrepen. Alleen tegen de tijd dat dieren daadwerkelijk het eind van de winter niet zullen halen... hebben wij met z'n allen afgesproken... Uh, dat er afschot plaatsvindt om onnodig lijden te voorkomen. Dus dat is al een afspraak. Ja, in die een, dus een heel vroeg, vroeg stadium al. Hè? In een vroeg stadium. Uh, uh, niet meer dieren laten creperen, maar al bij voorbaat zeggen... nou, die zouden wel eens de winter niet kunnen halen... en dan worden de dieren uitgehaald. En dan worden de... ze uit de populatie gehaald. Ja. Dus ja. dit zijn dieren die in het wild opgroeien, in het wild geboren worden... in natuurlijke groepen leven, hun eigen partner kunnen uitkiezen... Uh, ja. die niets te maken hebben met menselijke interventie. Maar, maar nog even los van... Uh, uh... Wat er nou, he, over het, het, het, het construct uh, uh, Oostvaardersplassen. Wat is er nou misgegaan in de discussie rond die, uh, rondom die Oostvaardersplassen? Want we, ieder jaar hebben we dit weer opnieuw. Hoe zorgen we er nou voor dat die discussie niet gaat over een hooi, over een hek gooien, maar over, wat je net zegt... dat gebied moet groter? Ik denk dat we weer met z'n allen aan tafel moeten kruipen. Kijk, uh, als ik, ik, ik voerde onlangs een interessante discussie met een, een boer... waarmee ik uh, een aantal jaren geleden nou ja, de strijd had aangebonden... Uh, hij vocht bij de Raad van State voor zijn zaak. Ik stond voor het wereld natuurlijk voor mijn zaak. Maar nu wij daar in alle rust met een broodje etend en vriendschappelijk over spraken... Hm. waren we het eigenlijk vrij snel over eens dat het begin niet goed was. Dat wil zeggen, de verhoudingen waren zeer gespannen. Henk Bleker was staatssecretaris... Er was sprake van een, nou, van een, ja. van een enorme tegenstelling en van bezuinigingen, in ja. gepolariseerde omgeving. Wat je natuurlijk moet doen voor dergelijke nou, grote landschapsingrijpende projecten is dat je met elkaar aan tafel kruipt. Dat je soort landschapstafels gaat organiseren, dat je met elkaar in de polder praat. Ja. Uh, en dat je misschien niet zo'n corridor dwars door een melkveehouderij heen aanlegt, want je zegt, nou, daar gaan we er omheen. Ja. Uh, ook de, de landbouw is bezig met een grote hervorming. Er is sprake van een, een plan voor, uh, een delta-plan voor de biodiversiteitsherstel, waar ook de landbouw aan meewerkt. De, de, to de toevallige boer waarmee ik sprak had een intensief akkerbouwbedrijf, maar uh, zijn zoon wil het wel overnemen, maar op voorwaarde dat hij er een biologisch dynamisch landbouwbedrijf van kan maken. Dus die hele zaak schuift. Ja. Ik denk dat je, dus je, je hebt het land... over landschapstafels. Jij zou zeggen, we moeten om tafel met alle ja, partijen. Niet alleen, alleen de en ecologen, en wil, biologen, maar dus ook met de mensen natuurlijk. die zich nu zo opwinden ik over heel wat graag, er gebeurt. Hè? Ik wil ook het Flevolandschap weer horen en natuurmonumenten horen en het Wereld Natuurfonds horen of de, uh, uh, de, de, de zoogdierenvereniging. Ik vind dat het te veel. Een beetje kijken, de nou, staatsbosbeer zit een beetje in de knel... en we houden ons een beetje stil. En ja. straks kost het ons donateurs. Het is veel te belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse natuur... om aan staatsbosbeer alleen over te laten. Er is veel meer solidariteit nodig, ook, denk ik. Ja, ja en dan is het de lange weg uh, met elkaar om tafel. de provincie heeft al iets goed te maken. heeft eigenlijk een heel kwalijk besluit genomen... nog afgezien van het feit of je mee eens bent of niet. Onder druk en intimidatie iets besluiten... Ja. waarvan vriend en vijand zeggen dat is een slecht besluit. Dat is niet goed. Dan lijkt mij het een uitstekend moment om met elkaar aan de praat te gaan en te zorgen dat je dat ook op de termijn oplost. Want dat gebied moet uitgebreid. En die verbinding, die wildwissel... met dat horsterwold om te beginnen, die moet er gewoon komen. Dus jij zegt, Nederland is niet te klein voor zo'n nee. stuk wildernis. Sterker nog, het, het, is, het, is, uh, het is niet goed hoe het nu is. Het moet juist uitgebreid nou, ik worden. Ik zeg niet, en alleen Nederland is niet zijn. te klein. Dit is de, in de hele wereld krijgen we te maken met deze problematiek. Laten we dat nou hier met z'n allen verstandig oplossen. Dan hebben we straks elders ook nog een verhaal te vertellen. Ja. En dan zitten we misschien niet volgend jaar weer hier uh, met deze discussie. Nou hou er rekening mee dat we er nog eventjes over bezig zijn. Goed, de landschapstafels, het voorstel van Johan van der Gond. Johan, heel hartelijk bedankt Dankjewel. voor je komst. Dank je. Um, kijken wij nog heel even naar onze website. Ja, ik wil even een speciale oproep doen voor uw zelfgeschoten natuurfilmpjes. In het nieuwe seizoen van Vroege Vogels TV, dat aanstaande vrijdag begint... Eh, graven we ons iedere week in, in één specifiek natuurgebied. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in filmpjes uit die betreffende gebieden... of in elk geval dat deel van de provincie. Bijvoorbeeld eh, Fort Pannerden, Millingerwaard, Ooipolder. Het Naardermeer, natuurgebied Hollandse Duinen, de Hoge Veluwe, Maasduinen. Anfijn. Kijkt u voor een lijst met die gebieden op eh, vroegevogels.bnvara.nl. En daar ziet u ook een kort filmpje uh, over hoe we met de hele ploeg van Vroege Vogels TV... twee dagen en nachten bezig zijn rond Fort Pannerden... en hoe we daar die bijzondere natuuropnames uh, maken. erg leuk kijkje op, uh, achter de schermen op onze site dus. En verder zijn onze collega's uh, van NPO Radio 1 benieuwd... naar uw mooiste natuurfragment uit de literatuur. Dat heeft uiteraard te maken met de aanstaande Boekenweek... en alle informatie over hoe u, hoe u dat kunt doorgeven... uw favoriete natuurliteratuur... Uh... Fragment Dat vindt u op vroegevolgens.bnnvara.nl Natine, OVT, hier nog even de ganzen. Tot volgende week. Dag. En de specht.